6 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Hoge opkomst DNA onderzoek Marianne Vaatstra. GroenLinks beraadt zich op nieuwe start. En ex-butler van de paus hoeft misschien niet de cel in. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, bijna overal droog, morgen veel zon. In de middag enkele stapelwolken. Na het weekend overwegend droog en soms zon-temperatuur ongeveer 15 graden. Vorige week start het eerste grootscheepse DNA-verwantschapsonderzoek in Nederland. Politie en justitie hopen hiermee 13 jaar na de moord op Mijana Vaanstra... hun familielid van de dader te kunnen vinden. Pieter van Rest, persofficier van het Openbaar Ministerie. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel mensen hebben vandaag uh, materiaal afgestaan? Nou, we weten geen exacte getallen. Er waren uh, voor vandaag uh, 2200 mensen uitgenodigd. en um, um, Om vier uur bleek dat er ruim 70 van hen is opkomen, opgekomen. Tevreden daarover? Wij zijn hartstikke tevreden. We hebben uh, zowel vandaag als ook de afgelopen weken gezien dat heel veel mannen gelukkig uh, vrijwillig hun DNA afstaan. En daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Ja, kunt u wel iets zeggen over de totale opkomst? Nee, we hebben daar geen exacte aantallen over. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld ook vorige week er dagen zijn geweest waarop er ruim meer dan 100% is opgekomen. Meer dan was uitgenodigd. Dus we hebben wat dat betreft zijn we zeer tevreden. Komende week kunnen mannen nog steeds uh, materiaal afstaan, hè? Ja. ja we, we willen vooral ook uh, iedereen oproepen die dat nog niet gedaan heeft om vooral ook te komen. Want... Uiteindelijk hoe meer mensen DNA afstaan... hoe groter de kans op succes is. Nog even voor de goede orde. Ze leveren materiaal uh, in. Wat gaat ermee gebeuren? Nou, wat ermee gaat gebeuren is dat dat, uh, dat DNA wat ze inleveren... op verwantschap met het daderprofiel wat wij hebben wordt onderzocht. Zodat uiteindelijk wij hopen dat we uh, een verwant van de dader... daarmee kunnen opsporen en op die manier... uiteindelijk bij de dader terecht kunnen komen. Kun je ook toevallig door deze actie bij de dader zelf uitkomen? Ja, dat, dat is op zich in theorie ook mogelijk, maar um, mijn verwachting dat hij mee zal doen is niet erg groot. Nee, want enkele honderden mensen die opgeroepen zijn doen dus niet mee, hè? Die zijn niet op komende dagen. Nee, er, zi er zijn ook mensen die tot nu toe niet zijn uh, gekomen, maar dat neemt niet weg. Misschien komen ze de komende week nog. En uiteraard, het is allemaal op basis van vrijwilligheid. Mensen mogen er uiteraard ook voor kiezen om niet mee te doen. Ook dat staat ze uiteraard vrij. Wanneer is de uitkomst bekend van dit grote onderzoek? Uh, het het, het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, heeft aangegeven dat met um, uh, deze, deze DNA-onderzoeken uh, uh, ongeveer zes maanden gemoeid is. Dus dan weten we echt definitief wat eruit is gekomen. Pieter Verrest, persofficier van het Openbaar Ministerie. Dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. De partijvoorzitter van GroenLinks is vandaag opgestapt. Helene Weening moest aan de leden van de partij uitleggen... waarom ze gisteren het vertrouwen in fractieleider en partijder Jolande Sap had opgezegd. Ook de rest van het bestuur stapt op. Een verslag van Hans-Andrika. Partijvoorzitter Helene Weening heeft zich de kritiek aangetrokken... die haar bestuur kreeg na een serie fouten. Het wanordelijk vertrek van voorzitter Jolande Sap... was de laatste in een reeks zwakke optredens van het bestuur. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor een buitengewoon pijnlijke beslissing.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 Om op korte termijn al ruimte te maken, treedt het partijbestuur vandaag in zijn geheel af. De druk op het bestuur was dus groot. De chaos rond de strijd tussen Tovik Dibi en Jolande Sap om het lijsttrekkerschap. De voortdurende verdeeldheid over de politietrainingsmissie in Kunduz. En het meedoen aan het vijfpartijenakkoord. Het gedwongen aftreden van Jolande Sap was voor veel GroenLinksleden de bekende druppel. Het is schandalig. En daar zullen we een hardig woordje over spreken. Het is een hele slechte actie geweest uh, uh, van de partijtop. En uh, we moeten kijken wat we kunnen repareren uh, om, uh, om de zaken weer uh, terug te draaien. Uh. U wilt jouw landschap weer terug hebben in de Tweede Kamer? Uitrecht. Er zijn dus standpunten anders over binnen de partij. Ja. Ik had na die politiemissie, had ik voor het eerst in 40 jaar, ik was al hiervoor lid van de PSP, dat ik niet vanzelfsprekend op de, mijn eigen partij zou stemmen. Na het aftreden van het partijbestuur trok ook Europarlementariër Judith Sargentini het boetekleed aan. Vooral omdat het bestuur en de partijtop drie weken geleden nog verklaarden helemaal achter Jolande Sap te staan. Ik denk dat ik wat moet vertellen over de dag na de verkiezingen. Ik heb toen meteen gezegd dat ik denk dat het het beste is... dat Jolanda de eer aan zichzelf zou houden. Jolanda uh, wilde dat niet, Jolanda deed dat niet. Maar iedereen wist dat we bij elkaar waren. Het was publiek geheim dat wij met elkaar spraken over de toekomst. Dan kun je niet met niks uit elkaar gaan, zonder enige tekst. En dus hebben we een tekst gepubliceerd die zegt... we zijn blij dat Jolanda aanblijft. Ik heb spijt van die tekst. De partijraad besloot vervolgens dat er een congres moet komen... om een nieuw bestuur te benoemen... om de partij voor te bereiden op de resultaten van de commissie van S... die de rampzalige ontwikkelingen van de afgelopen jaren gaat onderzoeken. Maar vooral moet kijken hoe de partij zich weer kan herstellen. Trouwens, u had dit verslag bijna niet gehoord. Want nog voor de partijraad vandaag begon, was er al de volgende vraag. Ik vind het een beetje overdreven... Zoals de pers hier aanwezig is. We zijn hier als partijraad en ik wil vrij en open binnen onze partijraad spreken. Zonder pers. Wij gaan dat niet doen. Volgens de reglementen zijn vergaderingen bij GroenLinks openbaar. De paus zal mogelijk gratie verlenen aan zijn oud-butler... die werd vandaag tot 18 maanden celstraf veroordeeld... door een Vaticaanse rechter wegens diefstal van geheime documenten. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan... zal de paus het vonnis eerst bestuderen en dan tot een oordeel komen. Wanneer dat zal gebeuren is niet duidelijk. De oud-butler van de paus is onder huisarrest geplaatst... en hij zal ook zo zijn straf mogen uitzitten. Het Vaticaan heeft geen gevangenis.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 De Franse autoriteiten hebben een persconferentie gegeven over de gebeurtenissen in Straatsburg. Daar werd eerder vandaag een terreurverdachte doodgeschoten door de politie. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron wat is er nog gezegd op die persconferentie? Nou, dat die politieoperatie is uitgevoerd omdat uh, justitie aanwijzing had... dat er een netwerk was van moslimextremisten uh, actief, bijvoorbeeld hier in Parijs. Het begon met een granaat die op 19 september... bij een Joodse winkel even buiten de hoofdstad uh, naar binnen werd gegooid. Daar viel toen een licht gewonde bij, maar de politie is uiteraard een onderzoek begonnen. En stuitte dus op deze groep. De man die bijvoorbeeld vanochtend in Straatsburg werd doodgeschoten... daarvan heeft men DNA-materiaal aangetroffen op de granaat die naar binnen was gegooid. Het gaat om een man met een strafblad... heeft twee jaar celstraf gehad in verband met drugsmokkel... en uh, die hield contact met de anderen die vandaag zijn aangehouden... en die allemaal volgens de Franse justitie dus deel uitmaken... van een geradicaliseerd netwerk. Dus één extremist uh, is doodgeschoten, anderen zijn aangehouden. Is die groep nu opgerold? Nee, er zijn nog een aantal personen naar daarna wordt gezocht, vertelde men op die persconferentie. En volgens de Franse justitie zijn het allemaal gevaarlijke personen. Want een van de verdachten, noemde men als voorbeeld, is aangehouden toen hij terugkwam van een gebed... en had in zijn achterzak een doorgeladen pistool. De politie schaduwde de doodgeschoten verdachte in Straatsburg al een tijdje. En wat opviel was dat hij de laatste dagen zijn baard had afgeschoren en dat kan volgens justitie een teken zijn dat hij bereid was om een martelaar te worden. Dat werd nog eens nader onderstreept, doordat bij sommigen van hen ook uh, testamenten werden aangetroffen. Uh, 20.000 euro uh, in contant geld en een lijst met Joodse adressen in Parijs. Dus kennelijk was er de, de, het plan om nog meer van dat soort aanslagen te gaan plegen. Het netwerk is gearresteerd, maar justitie sluit dus niet uit dat er in de toekomst nog meer arrestaties gaan komen. Ron Linker in Parijs, dank u wel. Turkije heeft opnieuw doelen in Syrië beschoten... nadat een mortiergranaat uit Syrië vanochtend op Turks grondgebied was beland. Het projectiel viel in landelijk gebied... na felle gevechten tussen Syrische strijdkrachten en het gewapend verzet. De Turken reageren onmiddellijk op de beschietingen, zegt correspondent Bram van Meulen. Er is in de afgelopen drie dagen steeds weer geschoten door het Turkse leger... als soort vergeldingsacties, maar dat zijn ook zeer uh, risicoloze acties. Dus uh, het Turkse leger wil nu gewoon laten zien dat er geen enkele provocatie... Meer dulden, maar om vervolgens daar met grondtroepen de grens over te gaan... om vervolgens zo'n burgeroorlog ingezogen te worden... waarvan niemand weet wat daar de afloop van zal zijn... Ja, daarvoor is in Turkije gewoonweg geen animo. Op Schiphol is de Pier weer helemaal open. Vanmorgen was een gedeelte afgesloten... nadat een medewerker van de KLM ziek was geworden... bij het uitladen van de koffers in het ruim van het KLM-toestel is een vat met organische stoffen erin gaan lekken. Inmiddels is het vliegtuig schoongemaakt. Zijn de koffers uit het ruim afgespoeld met water en zeep. De medewerker is na een medische controle weer aan het werk gegaan. De passagiers en de bemanning van het betrokken toestel... dat uit Barcelona kwam, hebben geen hinder ondervonden van het incident. Iraanse geldwisselaars weigeren dollars te verhandelen... voor de lage koers die door de staat is vastgesteld. De nationale munt, de Rial, is sterk in waarde gedaald en met een kunstmatige lage dollarkoers probeert de regering een tijd te keren. De Iraanse munt verloor in een week zo'n 40 van zijn waarde... en dat leidde tot paniek op de valutamarkt en grote protesten in het land. Levensmiddelen werden plotseling veel duurder. Met de lage dollarkoers hoopt de regering de Iraanse munt 25 in waarde te laten stijgen. De Iraanse president Ahmadinejad wijt de koerscrisis aan de sancties... die het Westen het land heeft opgelegd vanwege het nucleaire programma. Een dronken automobilist in Wernhout in Noord-Brabant... is door omstanders tot stoppen gedwongen. De 33-jarige man had met zijn auto bijna twee voetgangers aangereden... in een bungalowpark. Dat hij ze niet raakte, lag aan de voetgangers... die net op tijd konden wegspringen. Omstanders wisten daarna de sleutel uit het contact van de auto te pakken... en belden de politie. De stomdronken man werd meegenomen naar het bureau... waar hij een ademtest moest doen. En daaruit bleek dat hij ruim vier keer zoveel had gedronken als is toegestaan. De man uit Wernhout kreeg een boete en zijn rijbewijs is ingenomen. Lopke Berkhout stopt met zeilen. Dat maakte ze vanmiddag bekend op een persconferentie. Berkhout won in haar carrière vele prijzen... waaronder een zilveren en bronzen Olympische medaille. In Peking werd ze tweede met Marceline de Koning. Met haar nieuwe partner, Lisa Westerhof... ging ze vervolgens op jacht naar Goud in Londen. Maar daar kwam Berkhout niet verder dan brons. Er is nog steeds dat, dat uh, stapje hoger...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 Bauke Mollema doet morgen niet mee aan Parijs-Tours... de laatste grote eendagswedstrijd van het seizoen. De wielrenner van Rabobank is ziek. Hij wordt vervangen door de Duitse Paul Martens. En Vitesse kan vanavond voor minimaal één dag... de koppositie overnemen in de Eredivisie. De Arnhemmers spelen thuis tegen Heerenveen. Het duel begint om kwart voor acht. En de andere wedstrijden van vanavond, Willem II tegen RKC... Perkstwolle, Herakles, Rodi tegen VVV. En alle wedstrijden zijn vanaf 7 uur te volgen... in NOS Langs de Lijn op deze zender... Radio 1. Er is verkeersinformatie bij de bij ons land. Er zijn aardig wat problemen op de weg. Het is een combinatie van ongelukken en werkzaamheden. De A9 naar Alkmaar is helemaal dicht bij het knooppunt Rottepolderplein door een flink ongeluk. Er staat 4 kilometer file achter. Op de A10-zuid richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd... bij het Amstel Business Park. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Dat veroorzaakt file 4 kilometer vanaf Oud-Zuid. verkeer richting Amersfoort kan dan ook beter omrijden via de Koontunnel. A28 richting Utrecht is voorlopig helemaal dicht bij knopend hoevenlaken door werkzaamheden. Dat veroorzaakt in beide richtingen files, 3 kilometer. Ook omrijders staan in de file op de A1 naar Amsterdam bij de Afrit Bunschoten, 7 kilometer. En de A27 vanuit Almere bij Hilversum, ook 7 kilometer. Tot besluit de A50 os richting Eindhoven bij Vechel, 2 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De hoofdpunten van deze uitzending: Justitie is tevreden over de opkomst bij het DNA-onderzoek in de zaak Vaatstra.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 NTR Pavlov. Martial Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Gisteren werd zijn vader begraven. En vandaag zit hij hier om te vertellen over zijn gecompliceerde verhouding met hem. De vader van schrijver en publicist Chris van der Heijden was fout in de Tweede Wereldoorlog. En dat beïnvloedde de zoon-vaderrelatie. Straks een gesprek met hem. De nieuwste slogan is tolerantie, daar knapt heel Nederland van op. Maar u kent ze waarschijnlijk beter van, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Stichting Ideële Reclame zet al 45 jaar maatschappelijke thema's op de publieke agenda. Maar hebben de campagnes van zieren het gedrag van de Nederlander weten te veranderen? We praten daarover met sociaal psycholoog Rijnt-Jan Genes. Hij doet aan de Hogeschool Utrecht onderzoek naar het effect van ideële campagnes. Um, Zo'n slogan als je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Bereikt die de doelgroep? De kinderen, voor wie die ja, bedoeld is. Ja, die is. bereikt in ieder geval de, de, de doelgroep dat de kinderen en dat wij allemaal de slogan kennen. Dus in die zin bereiken ze de doelgroep, ja. Maar um, uh, wordt het dan alleen een soort kreet of uh, denken ze ook nou, beter na van, oh jee. Ja, kijk, ze zullen zich bewust zijn van het feit dat er dus blijkbaar rondom vuurwerk gevaar is. Maar je kan je wel afvragen of vanuit diezelfde bewustwording er ook daadwerkelijk ander gedrag vertonen. Ik bedoel, we, ja, we weten ondertussen wel zoveel over het gedrag van mensen... dat de kans dat dat vanuit dit soort bewustwording verandert heel klein is. Waarom is dat zo moeilijk? Nou ja, omdat vooral dit soort gedragingen... eigenlijk alle gedragingen waar Zieren uh, zich mee bezig dat zijn gedragingen in het publieke domein. Uh, dat gaat over dingen als veiligheid, maatschappelijke samenhang, duurzaamheid. Daarvan weten we wel wat goed is. Maar de, uh, ja, de interne prikkel en de externe verleidingen... zijn zo groot om ander gedrag te vertonen. He, de druk vanuit de groep of uh, dingen die gewoon leuker zijn... Dat, dat dat zich vaak niet vertaalt in het juiste gedrag. Maar dan, dus dan kan je eigenlijk wel een um, uh, beter willen, maar als de groep... Precies. Eigenlijk hebben wij, als het gaat om dit soort dingen... komen we er langzaam aan achter uh, dat wij echt wel de positieve intenties hebben. Dus veel... Uh, campagnes of voorlichting of brochures en folders die nog een keer uitleggen... ja, dit is echt het goede gedrag, ja dat weten mensen ondertussen wel. Maar die vragen zich vaak, ook als het gaat om rook of overgewicht... Van ja, maar wat moet ik dan feitelijk doen? Om het, dus het gedragsalternatief of een gedragsperspectief... wat aanlokkelijk is of wat hen helpt, dat is er vaak niet. Dus het nogmaals benadrukken, dat verhoogt misschien soms wel de frustratie juist. Want we hebben het al een paar keer geprobeerd. Probeert. Het heeft toch geen zin. Of het irriteert, ja, nu weet ik het wel. Dus, dus je hebt vaak een soort tegenovergesteld effect. Zeker als je het heel negatief ook nog eens een keer in beeld brengt. Is dat ook gebeurd met die campagne uh, van je bent erunt als je met vuurwerk nou, die van, je bent erund, dat je, Kijk, het, Wat daar wel weer anders is, is dat dat heel erg uh, is gefocust op één moment... aan het eind van het jaar. Nou, Daar blijken nou massamediale campagnes wel heel erg geschikt voor te zijn. Als je je echt richt op een duidelijk kritiek moment... daarom zie je dat politieke campagnes ook heel goed werken. Dan gaat het ook om een eenduidelijk stemmoment. In dat hokje moet het gebeuren. Maar de wat bredere... Sierra dus heeft natuurlijk een hele serie aan campagnes. De overheid in het algemeen heel veel... Uh, campagnes. Die gaan vaak over wat bredere thema's. Hè. Je bent onbewust asociaal. of uh, hey, Je moet niet als ouders, uh, als je gaat scheiden... Uh, heel veel nare dingen tegen elkaar zeggen. Want daar brandmerk je letterlijk je kinderen mee. Hè. Dat zijn natuurlijk ook allemaal thema's. En die zijn, ja, die zijn heel lastig. Want dat zijn gewoon dagelijkse gedragingen. En dan, dan, dan, dan, als er dan geen duidelijk gedragsalternatief is... Ja, dan weten mensen ook niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Want dat is bijvoorbeeld zo'n uh, campagne... dan zie je um, uh, een spotje op televisie van een, een kind dat um, uh, op straat loopt... en die um, trekt een aantal letters achter zich aan... en er staat dan uh, er, er uh, rot op of zoiets. En ze hebben een serie van dit soort campagnes de afgelopen jaren gehad. Ook ouders die aan de zijlijn uh, agressief gedrag vertonen. Je ziet heel veel uh, campagnes van, van, van, vanuit... Zeker. die uh, het, het negatieve weesprobleem... want ze zeggen dan, hè, wij zoeken de weesproblemen, op... de problemen waarvan we ons allemaal niet bewust zijn dat ze zijn... we zijn er te weinig mee bezig. En die zetten ze vrij negatief ook neer. Van, ze laten eigenlijk zien, dit is wat wij doen. Dus de, dit is de maatschappij, dat zijn wij. Dat zijn, nou, en wat blijkt nou uit heel veel studies... als je juist dit soort beelden laat zien... dat zet ook een soort descriptieve norm neer. Oh, dit zijn dus wij, dit... Dit zijn wij dus, dan kan je aan de ene kant zeggen... Wat bedoel je met descriptieve norm? Ja, dat je, dus, kijk, je hebt eigenlijk twee, twee soorten van normen. Je hebt een injunctieve norm. Met een injunctieve norm zeg je, dit zou je niet moeten doen. Maar de descriptieve norm is wat we, te, wat we tegelijkertijd om ons heen zien gebeuren. Dus bijvoorbeeld met zwerfafval kan je zeggen, jongens, je gooit niks op de grond... en vervolgens loop je door een park en zie je alles op de grond liggen. Dan is die descriptieve norm, ja, maar dat doen we wel. En die injunctieve norm, maar dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Dus dat brus je dan eigenlijk in? Nou ja, wat je, wat je ziet sterker nog, is dat die descriptieve norm vaak veel sterker inwerkt op mensen dan die injunctieve norm. Dus, dus wij denken dan, ja, het gebeurt. Dus waarom zou ik het niet doen? Waarom zou zien? ik het niet doen? Als anderen het, het ook al doen. En zeker als het gedrag is wat toch al vrij dicht bij jou zit... Wat, mm -hmm. pa, pa, dan, dan, dan, dan blijken uh, juist die descriptieve normen veel sterker in te werken. Dus als je in, jou, in jouw campagne ook de hele tijd die descriptieve norm laat zien... Ja. dus je maakt eigenlijk datgene wat je niet wil dat mensen doen expliciet zichtbaar... Dan worden we er ons extra bewust van. En dat, dat leidt vaak, dat laten heel veel studies zien. Dat leidt vaak tot dat ongewenste gedrag. Maar helpt het ook niet, euh, euh, uh, dat, juist, zorgt het er niet voor dat mensen er juist euh, over na gaan denken? Nee, dat absoluut. Maar dat is, dat is nou juist de illusie die we. Waar we dus, het is een duidelijke intention behave. Ik heb een intentie. Een gedrag gat. Zeker als het gaat om gedragingen uh, in het publieke domein. Gewoon de thema's waar we het nu over hebben, die door de overheid, door de sieren steeds worden aangehaald. Dan blijkt gewoon dat wat wij, waar we ons bewust van zijn, iedereen weet dat het niet heel slim is om s'avonds avonds rond de uur of tien een zak chips open te maken, helemaal leeg te eten. Maar iedereen rond de uur of tien voelt in één keer weer die behoefte om het toch te gaan doen en zegt ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. En je doet het toch. En je zegt nog tegen jezelf, ik ga maar tot de helft leeg eten. En dan ja, toch rond uur of twaalf is die helemaal leeg. Dus <laughs> Die intenties zijn als het gaat om dit soort gedragingen, maar... Ja, heel beperkt effectief. Maar nog heel eventjes over die, die campagne um, over kindermishandeling. Mm -hmm. um, want het, volgens mij helpt het wel um, bij het, um, als je het signaleert bij, in, in je omgeving. Ja. Nee, dus nee, dan spreekt spreek die campagne niet zozeer de ouders ja. aan of de mishandelaars zelf... maar ja. misschien wel de buren ben ik heel, die vervolgens aan de bel trekken. Ja, maar wat ik dan mooi zou vinden is dat je dan in zo'n campagne... dat expliciet de functie van de campagne laat zijn. Dus, wij, dus maar. Ja, waar jij het eigenlijk over hebt, zegt van ja, weet je waar het onze campagne over moet gaan, onze campagne moet over gaan dat je het meldt. Dat moet het zijn. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld in deze campagne specifiek... gaat de campagne centraal over het wat het doet met kinderen. Nou, dat geloof ik. En dat is ook echt heel naar. En geloof ik geloof ook echt wel dat dat die respons oproept. Maar als je er geen gedragsperspectief naast plaatst... het blijkt dat uh, massamediale campagnes het grootste effect hebben... als het gaat om een duidelijk, hmm. concreet, kritiek moment. Een kritieke keuze. Ja, je kan altijd naar links of naar rechts. Als jij dat heel duidelijk maakt... en dat bijvoorbeeld zoiets van je ziet iets gebeuren bij de buren... Ja, dan kan je je kan je niks zeggen of ik kan wel wat zeggen. Nou, daar gaat ons... Kijk, dan heeft zo'n campagne in één keer... richting gedrag een grotere kans dat het iets doet. Er is nu een nieuwe campagne, hè? Ja. Om tolerantie te bevorderen. Ja. Uh, uh, zegt zo'n dame, of die zie je... die zegt, ik heb tolerantie. En nu weet ik dat je kousenband kunt eten. Ja. Hoe vind je die? Nou, wat ik, wat ik er... Waar ik heel blij mee was toen ik hem zag... is dat het wel een duidelijke trendbreuk is. Met wat ze volgens mij de afgelopen jaren gedaan. Wat ze, wat ze de afgelopen jaren hadden gedaan, wat, ja, wat ik net al aangaf. Heel erg uh, het probleem ook negatief laten zien. Wat ze nu hebben we gedaan, we pakken, een, een, uh, we pakken juist het vanuit de, vanuit de constructieve kant. Eigenlijk is het, hè, we hebben het gehad over onbewust asociaal... schreeuwen aan de zijlijn. Nee, weet je, wat, wat we nu gaan doen, we pakken wat we eigenlijk zouden moeten doen. Voor dat dus daar... functie eigenlijk. Ja, nou ja, je probeert die norm ook daar rondomheen te veranderen. Nou, Dat vind ik op zich heel mooi... Uh, wat ik dan wel. Ja, het, is, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen wat er niet goed. Is, maar wat, wat dan nee, wel maar... weer opvalt aan deze campagne. Ja. Is dat die. Uh, hij, hij is een beetje onre onrealistisch. Dus daar waar ze in het negatieve ontzettend realistisch waren, zeggen, ja. wow, dit is nou, dit is hard, dit is wat er gebeurt. Gaan ze dus in het, in het positieve gedacht. Denk, nou, nu kan je ze misschien ook mooi laten zien hoe we ook echt zijn. Maar is dat niet dan aantrekkelijk ben. dan? Om nee, een, om een aantrek... voorbeeld te hebben waar je zegt, daar moeten we naar streven. Nee, maar ik, ben, ik ben heel erg voor zo'n soort campagne. Maar als je weer kijkt naar, van, hoe kan je nou een campagne uiteindelijk effectief laten zijn? Hey, ik vind hem heel leuk, hij is heel ludiek. Maar bijvoorbeeld, je had uh, een maand geleden tri de Triodos Bank... Die kwam met een, uh, met een spotje, Die hebben ze één dag gedraaid. Dat was ook een positief verhaal naar de mensen. Van wat leven wij toch eigenlijk in een fantastische wereld. En dan gingen ze allemaal kleine voorbeelden, allemaal jij en ik. Dingen die ze lieten zien waar we eigenlijk allemaal heel blij mee waren. Het contact ja. op social media, wat ook vaak negatief wordt beleefd. Die zien hoe mooi is dat eigenlijk, dat je met elkaar via social media... Maar die lieten daarna ook een duidelijk... Ja, ze zijn een bank, maar ze lieten ook duidelijk... Wat kan je daar nou mee als je nou zo positief in het mm -hmm. leven staat? En die gingen over kleine stapjes praten, dat wat... Jij, iedere actie die jij doet kan leiden tot een betere wereld. Ja, dan praat je over gedrag, praat je over jou en mij. En dan denk ik, hé, hey, hier kan ik iets mee. Waarom heeft hij maar een dag gedraaid? Ja, volgens mij was ik heb hem het net gewoon gemist. Heel slim. Nou ja, je kan hem nog hij steeds overal vinden. Nee, dit is gewoon heel slim gedaan. Ze hebben zoveel. Maar hij was natuurlijk al daarvoor een beetje uitgelekt. Via Twitter begon hij al een ja. beetje. Ze hebben gewoon het echt gelanceerd bijna als een soort evenement. En dat ging daarna uit zichzelf door. Dat is ook heel knap. Want als ik hem van jou doorgestuurd krijg, vind ik hem nog mooier dan wanneer de bank vertelt dat dit is het spotje. Dus ze hebben ook nog eens een keer nagedacht over wie van, van ja. wie krijg je hem. Ja, want, ja, heel knap. Want bij sieren vraag ik mij af... is het niet altijd juist een boodschap voor de mensen... die eigenlijk al weten hoe het moet? Nou ja, ook daarin weer precies... Nou ja, als je het hebt over deze campagne nu net... en dat ik me ook echt afvraag voor wie is deze campagne bedoeld. En dan denk ik wel, als het gaat om... Tolerantie, dan, dan, dan moet je gaan nadenken ja, over welke doelgroepen hebben we dan. En dat is natuurlijk heel complex. Maar ik denk, als je het hebt over complexe thema's... moet je het ook aandurven om dit heel zorgvuldig op te bouwen. wat je nu een beetje, dat is mijn gevoel... als ik kijk naar dit soort campagnes... is dat je zet even iets in de markt. Maar het is geen iPod of het is niet een... Weet je, het is, je, je kan iets in de ja, markt... Ze zullen je... er toch wel over nagedacht hebben. Ja. Ja, ik moet, we ja, moeten er wel even bij zeggen... we hebben mensen van Sieren uitgenodigd... maar niemand bleek in staat om hier te komen. Oké, okay, dus, nou, dat is dan dat jammer. Ja, ja. Maar jij vermoedt dat daar toch niet een goede psychologische onderbouwing... Nou, ik zie hem niet. Weet je? En dat was natuurlijk leuk geweest als we hier waren geweest. Dan hadden we het in ieder kunnen vragen. Um, kijk, het is, het, ik ben geen expert op sieren. Maar wat, wat, wat wel is... We hebben vorig jaar een groot rapport geschreven over... nou kan je gedrag veranderen met dit soort massamediale campagnes? Daar hebben we een aantal uh, elementen uitgedestilleerd. Van, nou, als je nou dit en dit en dit doet, nou dan zou dat kunnen. Mm -hmm. Als je dit en dit soort dingen doet, dat is wat minder handig. En, en het is wel vaak zo dat als ik het heb over de dingen die wat minder handig zijn... dat ik vrij snel op sieren uitkwam steeds. Mm. Dus daarin... En ik het niet zo snel zag. Kijk, waar zij heel goed in zijn, laat dat duidelijk zijn. Zij kunnen heel goed iets in de markt zetten. Dus ja. iedereen kent, je bent een rund als je met vuur gestent. Ja. Dat vergeet je niet. Je, ieder spotje wat maar je maakt. Maar ook de kinderen die... Of wie het, op, op wie het betre, uh, betrekking heeft, vaak ik me af. Want die ja, kennen we allemaal, maar ook die ook kinderen. Nee, precies, ja? Nou ja, dat, nee, maar dat is precies waar, waar ik mij vaak ook zorgen over maak. Dat ik zeg van, ja, maar is het ook, uh, zijn het ook de mensen van je zou willen... Uh, hè, dat je die, dat je die ja. ermee... ik denk het niet inderdaad, ik denk ja. dat die mensen het niet kennen ik denk ook als je het hebt over, de, over, de, over het spotje ik vind het ontzettend een mooie campagne gewoon qua beeld van de gescheiden ouders en de kinderen die dus ook letterlijk gebrandmerkt worden, dan kun je ook afvragen ja, maar wie zijn hier de mensen die dit fantastisch vinden dat zijn waarschijnlijk de mensen die zelf een scheiding hebben meegemaakt die mm -hmm. worden geraakt, die herkennen het ja. maar je wil natuurlijk eigenlijk de mensen treffen die zometeen gaan scheiden ja. en zeggen ja, dat moeten we anders doen, maar ja Gaat dat binnen in een campagne als deze gebeuren? Dat vraag ik me af. Ja. Nou, um, um, um, zijn, zijn de campagnes van vroeger... Um, uh, uh, die waren meer met het vingertje hè, van... Uh, dit doen jullie fout en jullie... Uh, hè, dus pas op. Ja. Um, en dat is tegenwoordig anders. We laten nu, of Sire laat nu zien van hoe het zou moeten. Um, maar... Komt dat niet ook omdat de tijd is veranderd? Dat we nu eigenlijk een vingertje minder goed accepteren... en dat dat misschien twintig jaar geleden uh, wel effect had? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er gewoon echt wel andere, in, andere inzichten zijn. Dat we gewoon weten, zeker als het gaat om dit soort thema's... dat de mensen het lang weten. En ik ben natuurlijk ben het wel een beetje eens dat de tijd is veranderd. Maar ik denk ook dat we gewoon langzamerhand beseffen... dat om echt gedrag te veranderen, we veel meer nodig hebben dan een vingertje. Uh, en uh, daardoor zie je ook dat campagnes steeds slimmer worden... en steeds beter worden. En, uh, ja, en ik, ik, dus het is een, ik denk dat het een samenspel is. De tijd is veranderd, maar we weten ook beter wat mogelijk wel werkt. Oké. Okay. Goed. U luistert naar Pavlov. Het programma over het menselijk gedrag. En we hebben er altijd live muziek in. Hier zitten twee jongens. Eentje heet Marco Capiello en die ander heet Adriaan de Kroo. Samen vormen ze. Tamora. En ze gaan hun eigen nummer spelen. Vieni daarmee. me. <middels> Ancora noi due, dentro di te conosci di me, pioverà sulle nostre facce, i nostri corpi e chi lo sa se vorrai restare, andare via di. Straat. vergeten buiten. Dank jullie wel. Tamora met het nummer Vieni da me. En dat betekent uh, kom bij me geloof ik. Hè? Zoiets. Ja, maar Italiaan is dat dan weer niet zo goed. Maar U hoorde Tamora en wilt u weten waar ze de komende tijd spelen? Uh, check dan even de website www.tamora.nl Dit is Tot 7 uur Pavlov. En in Pavlof praten we vandaag met sociaalpsycholoog Rijntjan Rennes... en met historicus en schrijver Chris van der Heijden... wiens vader deze week overleden is. Chris, gisteren hebben jullie een begraven. Jij ja. hebt een toespraak gehouden. Hoe moeilijk was dat voor je? Moeilijk. Moeilijker dan ik dacht omdat, ja, dat is een heel verhaal. Als ik het ga vertellen, dan ben ik over u nog bezig. Maar het was, nou ja, God, uh, mijn vader heeft een grote rol in mijn leven gespeeld... en is voor een groot deel in mijn leven ook afwezig geweest. En dat uh, maakt de zaak extra complex. Ja. En um, ja, en een, een ingewikkeld gezin met een, uh, veel spanning en zo... is dat natuurlijk altijd nog extra lastig. Dus uh, ja, dat was moeilijk. Dat was, ik, vind, ik moet zeggen dat ik... Ik praat veel in het openbaar en meestal valt me dat makkelijk. Maar gisteren dat moest ik echt een paar keer denken... en nu blijf je rustig. Maar in het blad lukt het goed. Het is goed gegaan. Ja, het ging goed. goed. Ja. In de inleiding zei ik al, uh, je vader wordt of werd fout genoemd in de... Ja, mijn vader was fout in de oorlog. Ja. Mijn vader was een politieke delinquent. Daar hoef thuis geen twijfel over mogelijk. Dat hij was het... lid van de NSB, ja, van, de van de Waffen-SS. Ja, hij, was, hij, heeft, hij heeft aan het oost gevochten. En hij is, ja, die NSB is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar dat is vooral historisch interessant. Maar, ja. maar hij is, heeft aan het oost gevochten... en hij heeft aan het eind van de oorlog... heeft hij een hele domme politieke rol gespeeld in de landwacht. Ja. En hij was dus gewoon politiek fout. Heeft hij daarvoor gezeten? Ja, heel lang, heel lang. Hij heeft eerst uh, voor zijn proces uh, twee jaar gezeten. Toen is hij ontsnapt. En toen is hij uh, een jaar ondergedoken geweest in België. Toen is hij daar nog veroordeeld. heeft hij nog bijna zes jaar gezeten. Dus hij heeft een hele zware straf gekregen. En hebt... Vooral omdat hij officier was in het Nederlandse leger. Dus in de meidagen van 40 piloot was. En de Duitsers gebombardeerd heeft. Ja, en dat was natuurlijk werd hem natuurlijk helemaal niet vergeven dat hij gewoon overgelopen is. Dat was, ja. Ja, als, als je, bedoel, collaboratie was natuurlijk al heel erg... maar als je ook nog uh, Nederlands officier was, was dat natuurlijk nog extra ja. erg. Ja. Jij bent van 1954. Ja, en dus nadat mijn vader te de gevangenis gekomen... ben ik zijn eerste zoon, ja. Ja. ja. En hoe oud was je toen je hoorde dat je vader fout was geweest? Nou ja, dat is heel moeilijk, omdat... en dat, dan moet ik het verhaal heel kort vertellen. want ons, Kijk, mijn vader is in mijn leven verdwenen toen ik 8 was... En uh, dat was voor mij, want hij was mijn held. Mijn vader als piloot, zoals ik net vertelde, ook dus daarna nog. Dus ik zat met mijn vader altijd op het vliegveld. Als jongetje van vijf, zes, zeven jaar. Altijd in de lucht, hier in Hilversum, in de Dat was natuurlijk heel spannend. En op een dag pakte hij me op en gaf me een kus en een zakmes. En zei, ik ga op vakantie En Toen heb ik hem dertien jaar niet meer gezien. Dat is toch wel heftig voor zo'n mm -hmm. jongetje. Die, ik adoreerde die man natuurlijk. Ja, wat dat doet, een jongetje met zijn vader. En... Dat heeft op mij een enorme psychologische impact gehad. Ik zie het nu als een grote sterke man uit. Maar ik was een ongelooflijk ziekelijk, met mijn ogen knipperend jongetje... dat ze helemaal in de boeken vluchtte. En uh, dat had daar zeker mee te maken. En ik zal nooit vergeten dat ik een dag hoorde... dat was de eerste keer dat ik dat hoorde... dat ik aan het voetballen was in mijn eentje op straat. In een dorpje vlakbij, in Bildhoven. En dat ik de bal in de tuin van de buurvrouw trapte... zonder dat ik dat wilde en een roos knakte... Aha. En toen ging het raam open. Toen riep ze tegen mij: Sodermieter opvel, fascistenjongen. En toen, nou goed. Ik heb toen heel lang gedacht dat dat een jongen was van een vader die weggelopen was. Dat wist ik veel als jongetje Jij van negen. Jij kende het begrip fascist nee, niet. Nee, als jongetje van negen weet ik nee. veel. Dus ik dacht, ja, was, wat, was er? Ik, wat, wat was ik? Ik was een, jong, een jongetje van een vader die weggelopen was. Huh. Dus dat dacht ik. En dat is natuurlijk op een gegeven moment toen ik 12, 13, 14 was, zo, dat is natuurlijk veranderd. En toen begon ik langzaam te begrijpen. Wat er gebeurd was. Toen ik op een gegeven moment ook geschiedenis gaan studeren. Dat had daar zeker mee te maken. Want ik wilde weten. Ik wilde die mond ja. gewoon weten wat voor vinden dat was. Maar je, je hebt nooit. En je, je vader was er op dat moment niet. Nee. He, die was uit je leven verdwenen. Heb je nooit aan je moeder gevraagd? Wat bedoelen ze daarmee? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heb ik, ik weet ook, dat, dat na dit, uh, deze, de, voor dit voorval. ben ik te, op de kruk gaan zitten. In de, in, de tuin, in de keuken van mijn moeder. En die stond te koken. Ik zat nooit vergeten. Groene kruk. rode keuken. En ik zei zo te lopen, Zo, zo praten, weet je wel zo'n beetje. Zegt man, wat is eigenlijk een fascistie, jongen? Mijn moeder wat? Hoe kom je daar naar nou goed? Toen kwam het eruit. En toen, ja, mijn moeder was daar... Vertelde dan, ze alles? Nee, dat kon ze niet. Dat, ik denk dat ze dat om twee redenen niet deed. Eén, dat ik te jong was om het te begrijpen, denk ik. Ik denk dat ze dat vond en ik denk dat ze daar gelijk in had. Maar ook omdat natuurlijk, het natuurlijk wel een taboe was. Ik praat nu over uh, begin jaren zestig, halverwege jaren zestig ongeveer. En uh, ja, dat was wel een heel lastig thema. De zwijgzaamheid in de gezinnen waar ik uit voortkwam Aha. was enorm. Dus mijn moeder, uh, die, uh, uh, mijn vader was dus weg. Dus mijn moeder was een zeer verdrietige vrouw. Het was een moeilijk thema. Het was niet een periode waarin over gesproken werd. Dus dat verdween zo'n beetje in het gesprek. En dat is toch echt, ik heb het echt zelf moeten ontdekken wat dat was. Ja. Maar ja. had je um, achteraf redeneren en denk je... oh, vandaar dat het af en toe zo op mij gereageerd werd... Toen, of, destijds. Ja. Of was het niet zo nee, dat je het gevoel nee. had dat wordt over mij en mijn vader gekleed wordt? Nou, dat, dat, ik moest zeggen, dat viel wel mee. Als ik, ik heb heel veel mensen, kinderen van, zoals dat dan heet, van foute ouders ontmoet. Uh, vaak. En dan, mijn generatie, valt het eigenlijk over het algemeen wel mee. De kinderen die ouder zijn, die zeg maar de, dus die in de oorlog uh -huh. al een jaar of vijf, zes, zeven waren... en na de oorlog hun ouders hebben weggehaald zien worden. En zo hebben het veel zwaarder gehad. En die hebben allerlei dingen ervaren ja. die ik eigenlijk toch niet ervaren heb. Want het was al, zeg maar, 1970 ongeveer... dat ik echt mij bewust heel goed realiseerde wat er aan de hand was. was wel precies het moment ook dat die oorlog heel erg in de belangstelling stond. Ah. Maar en, toen... en waarom toen pas? Wat gebeurde er? Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is een historisch verhaal. Dat, oh. dus, dat heeft eigenlijk te maken met dat, dat die oorlog in de jaren 60 werd herontdekt. Nee, maar uh, dat jij, maar mee, je, maar mee. Dus, ja, Want je, fascisten jong, ja. je kreeg niet ja. echt een goede uitleg. Ja. Wanneer begreep je echt. Maar dit heeft mijn vader... Nou, dat, dat begreep ik. Toen ik geschiedenis... Dus zo in vijf, zes gym, denk ik, zo'n beetje. In het eerste, tweede jaar van mijn studie oh. begreep ik toen was Toen ontmoette ik mijn vader ook weer. Toen ik uh, eerste, misschien net tweede jaar student was, dat ben ik vergeten. En toen hebben we natuurlijk ongelooflijke conflicten gehad. Dat was precies die jaren dat hij ontzettend de jaren... van. Het Drie van Breda. En nog even voor de Affaire, Maar goed, zeg maar, begin ja. de jaren zeventig. Dat de oorlog enorm in belangstelling was. De Weinreb-affaire. Ja. En toen had ik natuurlijk met mijn vader enorm veel appeltjes te schillen. Maar hoe keek jij naar je vader toen je dit eenmaal wist? Wat was dat voor een man voor nou ja, jou? Ja, Dat is dus heel dubbel. Kijk, aan de ene kant leerde ik van mijn omgeving. In die jaren, nu hebben we het dus over de jaren dat ik bewust ben ervan. Nu ga ik ja. het over toen ik was, 21, 22, 23, 24. Ik leerde van mijn omgeving dat mijn vader een, een schoft was. Wordt maar even in één zin samen te vatten. Maar dat zat natuurlijk helemaal niet in mijn, in mijn kinderziel. Ik herinner natuurlijk iets heel anders. Ja. Dus dat, had ik, dat was een conflict. En dat conflict heeft eigenlijk altijd voortgeduurd. Uh, ik heb altijd een man gezocht, de man gezocht die ik mij als kind herinnerde. Zo werkt dat denk ik bij iemand. Ook al word je een grote volwassen man op een gegeven moment. Gewoon je de hebt een ideale vader. Ja, okay. kijk, je moet, het belangrijkste is misschien wel... mijn vader was weliswaar een politieke delinquent... of was fout in de oorlog, hoe moet je het wel zeggen. Maar hij was natuurlijk altijd in de eerste plaats, in de tweede plaats... in de derde plaats mijn vader. Begrijp je? En die publieke rol, de publieke boodschap die ik kreeg... botste voortdurend met, met de menselijke boodschap. En dus de vraag die ik me op een gegeven moment ging stellen... Ik zocht natuurlijk altijd gewoon die vader. Gewoon mijn vader. Ik wil gewoon een vader hebben. Met een man met wie je lult. En met wie je een borrel drinkt. Die aardig is enzovoort. En ja, die twee dingen botsten met elkaar. En ik op een gegeven moment toen ik mij ook wist hoe ik dat moest researchen en zo. Heb ik bijvoorbeeld vooral één vraag gesteld: Was mijn vader nou politiek delinquent? Was een, was een humanitaire delinquent? Want dat liep dus alsmaar door elkaar. De gedachte maar wat is het verschil? In... Nou, het verschil is heel groot. Een politieke delinquent is iemand die een foute keuze maakt. Een humanitaire delinquent is iemand die dingen doet. die uh, menselijk gezien niet door, het, niet door de beugel kunnen. Dus men de, de menselijke waardigheid. Uh, uh, dus bijvoorbeeld joden verraden. Bijvoorbeeld, of, of, mensen of mensen vermoorden. doodschieten of mensen vermoorden enzovoort. En wat ik natuurlijk te horen kreeg vanuit het publieke domein. was dat alle politieke delinquenten dit soort dingen deden. En daar had ik natuurlijk ontzettende moeite mee. Ik dacht, zou mijn vader dat ook gedaan hebben? Uh -huh. En dat ben ik op een gegeven moment gaan onderzoeken. En toen heb ik begrepen, en dat hebben we ook het, als, het spoor als, van de histori als historicus in zekere zin gezet, dat daar dus een enorme kloof tussen kan liggen. Ja. En dat het publieke oordeel vaak zeer eenlijnig en eenzijdig is. Oké, okay, maar dat, je dat, ging dat te onderzoeken, maar niet aan je vader zelf vragen. Jawel, jawel ik heb mijn vader alles gevraagd. We hebben altijd uh, met elkaar uh, genoeg gediscussieerd. Mijn vader wilde ook niet zo graag over praten. Dat vond ik altijd vervelend. Ik wilde juist wel over praten. begrijp je? Dus hij, ja. hij, hij zei dan wel dingen. Ik zeg maar, verdomme, vertel ons wat er gebeurd is. En dan zei hij wel dingen en dat was een beetje getouwtrek en zo. Dus ik heb met mijn vader er zeker over gepraat. Wat heb je hem kwalijk genomen? Eigenlijk maar één ding. Echt één ding. Dat is dat hij in een systeem mee heeft gedraaid... waarvan hij gezien heeft dat het de menselijke waardigheid met voeten trad. Ik denk dat hij zelf als persoon... dat is ook, althans komt uit de processen ook voort en zo... dat niet gedaan heeft. Althans, ik heb nergens een concreet geval aangetroffen. Maar het is een intelligente man, mijn vader. was een intelligente man. Ik vind het eigenlijk onvergeeflijk dat hij niet gezien heeft... dat het systeem waar hij in opereerde een weerzinwekkend systeem was. Dat heb ik hem al verweten ook. En dat begreep, dat was hij ook met me eens trouwens hoor. Dat was hij wel? Ja, ja, ja, absoluut. Nee, mijn vader was een, die, vond, die, van, die zei zo: God, jongen, ik ben toch blij dat die club waar ik ooit voor gekozen heb, dat hij oh, de zaak mm. verloren heeft. Wat een stelletje idioten. Dat zei hij letterlijk zo. Dus in zoverre, uh, hij, is, hij, hij, en hij verdedigde zichzelf niet. Hij zei, mijn vader was jurist, en dat was wel weer, zo was hij ook wel, ook wel die generatie heel. Afgemeten zei hij, moet je luisteren, ik heb een enorme politieke fout gemaakt. Ik heb er zwaar voor geboet. Ik heb een uh, andere carrière moeten volgen dan ik me had voorgenomen. Ik heb vele jaar in de gevangenis gezeten, de mooiste jaren van mijn leven. Uh, ik kan dat niet meer repareren, maar er is ook een moment dat, het, dat ik mijn schuld heb ingelost. En uh, ik vind dat mijn omgeving een keer moet ophouden met mij voortdurend dat na te dragen. Was jij tevreden met dat antwoord? Dit laatste? ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik, vind, ik vind onze samenleving. Ik bedoel, ik vind dat mensen fouten maken. En eh, naarmate de fout groter is, moet je er zwaarder voor boeden, boeten. En ik vind wel dat er een moment kan zijn dat je kunt zeggen: ja. Maar heb ja. jij het hem vergeven? Ja, want ik heb hem hem vergeven omdat ik nooit heb een bewijs heb gevonden van, van die humanitaire delinquentie. Als ik dat gevonden had, dan zou ik een heel erg groot probleem hebben gehad. Ja. Echt een groot probleem. En nu was het een politieke delinquentie die botste met een, een kindbeeld... en met een beeld van een zoon die verlangt naar... maar daar kon ik, kan ik wel mee leven eigenlijk. Nou, niet zo makkelijk, want je zei ik heb een gecompliceerde... Ja, nee, maar dat is ook zo. Nee, maar ik had, nee, goed, maar ik, bedoel, je, je, ik ken zoveel mannen, jongens... die een gecompliceerde relatie met hun ouders hebben... Die zonder, zonder dat de mensen fout zijn geweest. Maar ja. ik, ik heb allerlei andere bezwaren tegen mijn vader. Bijvoorbeeld, dat heeft wel met zijn politieke keuze te maken. Mijn vader komt uit een, uit een beetje een bekakt, rijk, katholiek gezin... uit het Gooi, oudste zoon. Nou, dat was echt een man die een katholiek wereldbeeld had. Dus heel hiërarchisch, begrijp je? De paus bovenaan, hij stond vrij dicht bij die paus. En daaronder was het heel, was de rest van de samenleving. Nou, dat vind ik een weerzinwekkend wereldbeeld. Dat heeft niks met het fascisme te maken. Jo, het fascisme trouwens, niks met nazisme, wel met fascisme. Ja, en, wat en, ik euh, zeg, die ja, had ja, ook ja, erg van een leider. Precies. Dus dat zijn dingen die ik wel, waar ik hem niet, nooit met hem over uit kon, begrijp je? Ja. Uh, dus we hadden wel... Ik, en ik, ik vond het ook dat hij best wat emotioneler had kunnen zijn, wat meer. Ik bedoel, hij, hij sprak over de dingen en hij... Hey, maar het is ook die generatie, begrijp je, toch veel cooler dan wij zijn. Of, of, je wilde of, zien dat het hem... Ik wilde gewoon, ik dat hij gewoon veel emotioneler was geweest ja. en veel, veel breekbaarder. En hij had natuurlijk geleerd in de in die wereld waar hij op was gegroeid... en ook de generatie waarin hij geleefde, dat, dat je als man niet breekbaar bent. Begrijp je, dat soort, dat, soort zwam, mm -hmm. dat, soort, dat soort gezwam. Dat vond ik jammer. Dat vond ik eigenlijk veel jammerder. Ja, bedoel, die oorlog is natuurlijk mm -hmm. vreselijk geweest en zo... maar dat vond ik als kind, ja, of als zoon, mm -hmm. vond ik dat eigenlijk veel... Voor mij persoonlijk was dat veel pijnlijker dan die andere dingen. Maar je zei net um, dat je uh, je vader hebt vergeven. Um, maar ging dat um, eigenlijk snel? Of, of had je dat meteen toen hij het over Nee, heeft heel lang geduurd. Het heeft heel lang geduurd. Het is eigenlijk pas ach, vergeven. Weet je, ik vind ben ik nou degene, maar goed, De vraag stelde jullie met te zeggen. Ja, maar het is een beetje. Maar in ieder geval, kon, kon ik er goed mee leven? Ja, dat, maar dat is pas erg komen nadat ik mij enorm verdiept heb in die periode. Ik ben geschiedenis gaan studeren. Ik heb later... Mensen denken dat dat over mijn vader ging, maar dat is echt onzin. Want op een gegeven moment was dit mijn vader wel klaar voor mij, dat verhaal. Want ik, zijn positie is eigenlijk nogal duidelijk. Uh, maar ik heb mij, zeg maar, tussen negen en met van mijn studie... tot uh, heel veel jaren enorm verdiept in de jaren 20 en 30. Dat was echt mijn periode. Ik ben me altijd de vraag gesteld... hoe kan het nou dat mensen de dingen... Want kijk, op een gegeven moment bewandel je, sla je een weg in, in je leven. Hè? En het interessante is het moment dat je de weg inslaat. Op een gegeven moment als je de weg ingeslagen bent... dan wordt het al wat minder interessant. Want dan zoeken namelijk mensen argumenten... om de weg die ze ingeslagen zijn te bevestigen. Ja. Dus mijn vraag was altijd, waar ligt die weg? Waar ligt dat moment dat je zegt, ik ga die kant op ik ga die kant op? En dat ligt natuurlijk niet in de oorlog. Dat lag natuurlijk voor de oorlog. Ja. Maar zou jij dezelfde keuze... Uh, gemaakt kunnen hebben als je vader. Oh ja, tijd. dat ben ik van overtuigd. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat mensen... Kijk, als, ik, als, als je weet wat er allemaal uitkomt... dan, dan, is het, ja. dan maak je die keuze niet. Maar dat wist maar, hij natuurlijk ook niet. Nee, kijk, als ik opgegroeid was in de jaren dertig... En ik was er zo van overtuigd als mijn vader was. Mijn vader was een, ik denk dat het nogal, dat is een, een enorm partij gespeeld. Een beetje een te briljant jongetje. Was heel vroeg afgestudeerd. En was uh, heel hoog in de in allerlei politieke toestanden. En zo in de, KV, niet de KVP, maar het allemaal katholieke gedoe. Dus was, en hij kreeg aan allemaal, uh, alle kanten kreeg complimenten. Dat was, hij werd ontzettend ijl daarvan. En hij hield op zijn 21ste al door heel Nederland lezingen over het corporatisme. Hij was dus overtuigd, mijn vader was echt overtuigd dat de democ democratie, die in Nederland net pas bestond. Dat we het niet vergeten, dat was een heel recent systeem en die crisis, dat dat een systeem had gecreëerd... waar geen toekomst in, in zat. En dan was hij zeer anticommunistisch en katholiek. Nou, gooi dat in een Je moet potje. wel fascist worden, ja. en Gooi dat in een potje. <laughs> nou, nee, nee, nee, nee, dat, maar... nee dat, dat is geen goede zaak. Dat, dat, dat zeg je niet. Nee, ik spot. Nee, nee dat, mag, dat mag je niet zeggen. Nee, dat is niet juist. Maar gooi dat in, in een potje... En uh, neem dat karakter van mijn vader erbij, de ambitie en de achtergrond. Ja, en dan is het niet zo gek dat je een grote belangstelling krijgt. Het voor Groot-Nederlandse gedachte. hij dacht. Dus hij geloofde echt in de Groot-Nederlandse gedachte, daar geloofde hij in. Hij geloofde erg in een, een, een hiërarchische samenleving. Hij geloofde erg in een corporatistische, als een bepaalde economische vorm, economie. Ja, en toen de oorlog er kwam en Nederland bezet was, hij moest van het nazisme niks hebben. Maar we moest wel iets hebben van het Verdinazo, van al vooral Belgische fascistoïde groepjes. Ja, toen schoof hij langzaam in, daarin. En toen probeerde hij argumenten erbij te vinden steeds om daarin te blijven. En dat is, ja, dat, is een, dat is een rest van zijn leven fataal geworden. En ons trouwens ook, op een zekere zin. Want het is uh, later wij natuurlijk nog steeds trouwens, wordt nog steeds nagedragen. En dat is gewoon heel vervelend. Je zegt de ons, B bedoel je ook je broers en? Ja, vrouw, ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. Dus een kijk, het gezin. Het het type gezin, voor je kan spreken... van type gezinnen waar ik uit voortkom... Uh, die zijn eigenlijk allemaal hard geraakt door die oorlog. Omdat de oudere kinderen uh, opgegroeid zijn... in de tijd dat je er niet over moest praten en leren te zwijgen. En de jongere kinderen opgegroeid zijn in een periode... waarin over die dingen wel wordt gepraat... en proberen te praten wat niet mocht. En dat bleef het botsingen op. Veel van die gezinnen zijn als ons gezin gebroken. Hm. En die huwelijken zijn kapot gegaan. Mijn ouders zijn getrouwd in 42... En in 53 voor het eerst gaan samenwonen. Ja, toen die, toen die uit de gevangenis Ja, want daartussen door hebben ze wel wat kinderen gemaakt en zo. En wel eens een keer even een paar weken bij elkaar gewoond. Maar dat was eigenlijk geen normale. Nou ja, hoeveel toekomst heeft een huwelijk dan nog? Mijn vader was een buitengewoon ambitieuze jongen met veel talent. Mm -hmm. Kwam dus op zijn uh, wat is het, uh, 36, 37 uit de gevangenis. En moest de carrière en moest presteren, ook als man natuurlijk, begrijp je dat soort die generatie. Dus overdreven zijn ambitie, verwaarloosde gezin. Nou ja, goed. Het is eigenlijk, een kind kan het uittekenen. En dat had, die arme twee ouders van mij hadden geen toekomst met hun huwelijk. En dat hebben de kinderen natuurlijk een grote, grote klap van mij gekregen. Hebben zij net als jij naar je vader gezocht? Nee, de meeste niet. Nee? Nee. Uh, ze moeten voor zichzelf praten, maar laat ik het heel snel zeggen. De twee oudsten hebben mijn vader eigenlijk als een indringer gezien. Want die waren al een flink wat jaren toen mijn vader in het gezin kwam. Die dachten, wat doet die man hier? Ja. En mijn vader was natuurlijk ook van, de: ik zal eens eventjes hier oordeel op zaken stellen. Als man, dat was die generatie Die meiden dachten van, me, ja zeg. En de twee jongsten, die waren uh, nul toen nu mijn vader verdween. En de enige die iets met mijn, ik, mijn broer Haaien... Ook wel iets, maar die was een stuk jonger, dan is drie jaar jonger. Dus die heeft me niet echt goed gekend. En de enige die echt een vader heeft gekend... zoals een kind een vader zou willen kennen, ben ik geweest. Ja. Heb je wel eens maar, momenten gehad dat je trots op hem was, later? Ja hoor, zeker. Heel, heel vaak zelfs. Mijn vader was een ongelooflijk, buitengewoon getalenteerde, leuke man. We hadden samen bijvoorbeeld, wij deelden de 16e eeuw, als ik het zo mag zeggen. Wij waren allebei dol op de 16e eeuw. Hij was een, mijn vader was een groot kartograaf, een specialist in de kaarten van de 17 provinciën. Dus de kaarten voor dat, voor dat Nederland brak. die is ook gepromoveerd op zijn tachtigste. Ja. Twee zulke dikke boeken, Mapping the Netherlands. Zeer goed cartograaf was hij. Was een ongelooflijke verluchter. Hij heeft ooit de vier evangelie, dat heeft hij in de gevangenis gedaan trouwens. Met de hand geschreven en later de rest van zijn leven werd het verlucht als een monnik. Echt waar. Prachtig, echt een schitterend, een schitterend werk. En mijn vader was een, was een, een, een buitengewoon heldere, intellectuele kerel... Die uh, een grote gedrevenheid had en een ongelofelijke werker. Hij heeft tot zijn 91ste gepubliceerd die boeken. Ja, dus ik heb die man echt op, op handen gedragen. Dat echt. En dat heb ik dat als kind gedaan. En later ook weer. Ik van: goh wat? Dus ik, ik had die andere, dat vergat ik niet. Maar er was nee. altijd die ambivalentie, begrijp je? Die ik van ik bewonder hem zeer. En ik, ik, ik, ik probeerde ook hem te, graag te bewonderen. Om de man terug te vinden die ik uit mijn jeugd herinnerde. Ja. En dat speelde altijd weer dat andere het publieke er, er doorheen. En dat botste op elkaar. En. Maar Chris, mag ik ja. wel vragen? Was, ja. het, maar was het wel een vader? De eerste jaren van mij. Nou, ja, ja, nee, dat is een goede, goede vraag. Een hele goede vraag. De eerste de jaren die ik het net over had, dat ik met hem vloog, was hij voor mij een vader. Ja. Ik ben bang, dat weet ik wel zeker, eigenlijk voor mijn broers en zusjes niet. Voor mij wel. Later. Ik heb gisteren gezegd tijdens het praatje in de kerk. dat het eigenlijk een molk was met een vrouw. Mijn vader was niet echt een, was niet echt een vader. Hij was, was geen gezinsman. Mijn vader ja. is ook op het seminarie geweest, was oudste zoon. Alleen de seksualiteit speelde een rol. Hij kon, kon nooit mollig worden. Maar eigenlijk was mijn vader. Dat waren de mensen van die generatie al veel eerder dan wij dat waren. Maar hij was dat heel extreem. Een man die dat, die evangelie het liefst. En zat te studeren. En uh, hij las met een uh, Kasper. Jasper, Karel Jaspers, site. En, en hij las uh, zijn het tijd van Heidegger. En hij had altijd aan het lezen. Ook aan het front. Ik heb wat dingen gevonden. Dan zit hij in Rusland. En dan zit hij in de sneeuw. En dan zit hij gewoon ingewikkelde boeken te lezen. Hij was, was er helemaal niet mee bezig. Dus de man was. Niet voor een gez was geen gezinsman, dat was geen gezinsman. Dat is een goede, goede vraag, dat heb je absoluut gelijk. Dat is, alleen ik ken heel veel mannen van die generatie die dat niet konden. En ik heb ook zelf voor mezelf ook wel eens gedacht, ik had misschien ook wel wat meer, soms voor mijn kinderen er moeten zijn. Dus, uh, lijk je op hem? Ja, ik lijk heel veel op hem. Ja. Bijvoorbeeld ik heb die gedrevenheid, ik heb die, uh, die passie voor mijn werk, ik heb dat intellectuele. En ik heb ben alleen veel meer gecorrigeerd door mijn, mijn geliefde en mijn door kinderen. Door je kinderen, ja. Door je mijn vrouw. geliefde en mijn kinderen. Ja, dat is gewoon een, een andere generatie die zegt: nou, ja, zeg, zeg, zo, de er gauw op. Dus ik heb. Ik heb in, de, dat, in de generatie van mijn vader was mijn vader vond echt. Ik, wil, ik kreeg van mijn, van mijn dochter, mijn oudste dochter, zoals het in een week allemaal kan lopen, uh, woensdag, uh, dus vier dagen dat mijn vader overleden was, mijn babyboek. Dat had ik nog nooit gezien. Wat zij toevallig, ik weet niet meer om, want dat gaf ze mij. En daar staat als eerste zin in. Het is aan de vader om zijn, de eerste woorden voor zijn zoon te schrijven. Dan geef je zo'n heel erg typisch die generatie. Dat was, dat was die generatie. En, dat is... en wat schreef hij? Ja, nou ja, dat hij trots was. Nee, nee, nee het laatste zin ben ik nog wel. En toen ben ik opgestaan, dus heb mijn kus, mijn vrouw gekust en bedankt. Bedankt, moet je even nagaan. Bedankt voor de zoon die hem... Dat, ja, dat is die generatie. Ja. Zij het had... heeft iets heel moois, het heeft ook iets heel treurigs, want daardoor heb ik mijn vader toch, en trouwens mijn broers en zusjes ook niet... later niet die vader kunnen hebben die je wil hebben... waar je gewoon mee praat en een borrel mee drinkt. En dat weet ja. je wel, maar het was, altijd, was het, het was altijd... die reservering was er altijd, je? Die, behalve de laatste maand. Dat was natuurlijk heel, toen de laatste maand heb ik een enorm veel met hem gepraat. Wat gebeurde er dan? Nou ja, God, ik werd opgebeld begin augustus dat, die, dat de arts tegen mij zei... nu moet je iets doen of, of ik doe iets. En ik zat in Spanje, ik heb een Spaanse vrouw. En ik ben naar Nederland gekomen en ik heb een maand lang, ik heb hem dus eerst met zijn vrouw, want zijn vrouw dementeerde ook nog. Euh, heb ik ze eerst verplaatst naar een huis, een flat. En dat was lang niet ver genoeg. Mijn vader had niet meer. En zij had een enorme klap van die dingen, dus ze dementeerde nog meer. En toen heb ik ze uiteindelijk hier naar deze omgeving gebracht. Twee dagen daar, daarnaast mijn vader overleden. Maar in die maand dat is dat ik alsmaar daar was in het zuiden... gewoon in de buurt van Eindhoven, om te praten met hem... of tenminste om, met, om voor hem te zorgen, met de artsen te praten... en de GG1 ja. en GGZ en het CZ en het CZ... en dat weet uh -huh. ik wel heel, het, heel de boel. Hebben we toch heel veel gepraat over al die dingen waar we vroeger ook over spraken. Gewoon kleine dingetjes over blaadjes en nog kijk eens wat een mooi uitzicht. En, en er was, doordat hij ook zo hulpeloos was opeens had hij een soort kwetsbaarheid gekregen... die ik eigenlijk altijd gezocht heb. Dat was wel heel verdrietig, maar ook wel heel mooi, moet ik zeggen. Ja. Eindelijk liet hij zijn gevoelens. Ja, eindelijk. Heeft hij wel eens vaker gedaan, maar al een paar keer... nog één of twee keer, of Langer lang geleden toen we een beetje te veel gezopen hadden samen. Maar eigenlijk deed hij, liet hij dat nooit gebeuren. Maar de laatste maand was dat heel als glas. Hij liet het gewoon lopen. En uh, ja, ik was, zoals ik gisteren zei, eerst, ik was het zoontje... Dat met zijn vader aan de hand liep. En later was het de zoon die met zijn vadertje uh, ah, verzorgde. Ah. Zo was het echt de laatste maand. Dat was heel, wel, toch wel een mooie troost, moet ik zeggen. Ook wel heel, ja, wel heel mooi. Ja. Ook ja. voor hem? Ja, dat heb ik hem nog geprobeerd te vragen. Maar dat is wel een lastige vraag, moet ik zeggen. En dat heeft hij niet kunnen beantwoorden. Heeft hij heeft zijn ogen dicht gedaan toen hij uh, erin gebleven. Maar ik troost me met de gedachte dat dat voor hem ook heel mooi was. Ja. Ja. Ja. Um, hij is nu net begraven. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat zo'n relatie heel lang doorgaat in je hoofd. Je zal uh -huh. altijd, denk ik, nog proberen een verhouding met hem te zoeken. Uh -huh. Ja, dat is ook zo, denk ik. Ik ga er ook zeker een boek over schrijven. Ik, ik moet over mijn ouders een boek schrijven, mijn moeder ook. En uh, dat heb, ik heb ik, ik heb ook altijd gezegd, ik heb al vaak over mijn vader gepraat... maar het was eigenlijk een beetje desondanks... omdat ik door de boeken die ik schreef, Grijs Verleden en andere boeken... Ja. Uh, altijd met mijn vader geconfronteerd word. Mensen altijd dachten dat ik uh, het over mijn vader ging. Maar dat ging helemaal niet over mijn vader. Dat nee, ging juist niet over mijn vader eigenlijk. Want dat ging over mensen die dus geen keuzes maakten in de oorlog... Maar ik, ik werd er wel mee geconfronteerd, dus je moest soms over mijn vader praten. Maar ik deed dat niet graag, want ik was, hij vond dat naar. Hij was altijd bang dat hij dan weer aangekeken werd in het dorp waar hij woonde. Maar ja, nu is hij dood. Dus en jij hem euh... beschermde hem? Ja, ik vond dat. ik hem moest beschermen. Ja. Ja, ik, voelde, ik vond dat hij genoeg gestraft was. En hij was. Ik, denk, ik zei altijd tegen hem, je hoeft niet meer zo bang te zijn. dat Die tijd is voorbij. Maar goed, dat geloofde hij niet. En bovendien, zijn vrouw was er heel bang voor. Maar nu is mijn vader weg en nu kan ik openlijk over hem praten... en nu kan ik alle aardige en ook alle onaardige over dingen over hem zeggen... En ik ben gewoon toch iemand die het beste, uh, dat heb ik geleerd als kind, gewoon dat verwerkt op papier. Dus ik ga, daar zeker, uh, dat, ga ik, dat zeker ja. opschrijven. Hartstikke bedankt dat je dit verhaal bij ons wilde vertellen. En succes met het boek dat je gaat schrijven. Tot zover Pavlov. We bedanken onze gasten Chris van der Heijden en Rijntjan Rennes. Als u wilt reageren kunt u ons een mailtje sturen. Doe dat dan naar pavlovradio@ntr.nl. Straks na het nieuws van 7 uur gaat langs de lijn verder en wij zijn er volgende week weer. Dan hebben we het onder andere over schuldgevoel. Tot dan. Informatie, educatie en cultuur. Wie is de grootste smeerkees van Nederland. In vroege vogels, de uitslag van de vieze 50-verkiezing. We gaan roofvogels tellen. Was er net een in. daar? zit het bij? Niet hier, maar op een plek waar er tienduizenden tegelijk overkomen in Georgië. En verder blikken we vooruit op tien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 Zijn uw waardevolle spullen buiten wel verzekerd? Wel met een inboedelverzekering van ABN AMRO aangevuld met buitenshuisdekking. Ga naar abnamro.nl slash inboedel. ABN AMRO, de bank anno nu. Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Coynard Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt uh, een wil. Dat ja, vond ik al een uh, beetje gezijk. En ja. swingende muziek. Opium.